Toeristen, ja. Ze logeren in die zwanen, ze waren een van de eerste die gebeld hebben. Ook toevallig dat die een lokale op opstaat. Ja, het Vlaams is zo'n hartstikke leuk taaltje. Ja, een echt klasse hotel. Ik denk dat we hier op eieren zullen moeten lopen. Goedemiddag, heren. Waar kan ik u mee helpen? Adjunct commissaris van In- en Brigadier van mevrouw. Wij hebben een afspraak met de familie Cornuit. Komt u maar mee. Ze verwachten u. De lift is hier links. Ik. Uh, ik apprecieer het dat u niet in uniform gekomen bent, heren. We lopen zelf ook het liefst in gewone mensenkleren. <hijen> De zaak is... Die zwanen is een hotel met standing. En, en er zijn drie dingen waar zo'n hotel niet tegen kan. Een lijk, een voedselvergiftiging en politie over de vloer. Ja. Haar... Dat is niet persoonlijk bedoeld, maar... Uh... Natuurlijk niet. We begrijpen het echt wel. En zolang een lijk en een voedselvergiftiging nog erger is dan wij... ...waarover zouden we dan klagen. Hè? Ja. Uh, als u het zo ziet... Ja... Uit. Uw bezoek is er zo. Haal ah, de politie, kom binnen, heren, kom binnen. Bedankt hoor, mevrouw. Jullie, de politie is Ik kom zo, nog even mijn haar na. Mag jij de heren al wat ze willen drinken? Gehoord, heren. Zulke femme feu, dieu feu. Zoals jullie dat in België zeggen, nietwaar? Ga zitten, ga zitten, een borreltje. Graag, een bodempje voor mij. Oh ho, het is bok maar hoor. Weten jullie dat hij hier beter koop is dan in Nederland? Kijk je nagaan wat wij hier al afgepimpeld hebben? <laughs> ik reken erop, Gier, dat gij uw rol Feylo speelt. We hebben toch genoeg geoefend? Ik denk dat ik zelf al een pastoor ben. Ja, denk het dus niet genoeg, Gier. Van u af moet het zijn. Onderschat die nonnekers niet, hè? Nee. Priesters zijn de enige mannen... die ze in dat klooster van Dam over de vloer krijgen, hè? Zij dus maar zeker dat ze weten hoe die zich gedragen... hoe die spreken, wat die juist doen, wat niet. Ik kan mij wel kalm. Hm. slotte ben ik daar op het hè? Ja, maar wacht toch maar niet te lang met die brief, hè? In Brugge zit dus ook niet stil. Ja. <tie> <tie> Zuster Marie-Alice Vrooman. Ik vraag mij af... Of ik ze zal herkennen. Hoe heb je die foto's nog gezien? Ja, die waren wel vroeger. Voor ze zich in dat klooster heeft opgesloten. Ja, ja maar nonnetjes blijven er lang hetzelfde uitzien. Hè? Met die kap en zo. Er staat geen leeftijd op. Zijn we er al? Niet helemaal. Uh, de rest moet je te doen. Ik wil met deze auto niet in de buurt van het klooster komen. Uh, Oké. Okay. Ja. Uh, over een paar dagen? Zoals is afgebroken. Toi, toi, toi. Uh. hè ...dat wij net in de buurt van die juwelenzaak waren. Ik zeg nog tegen Judith... ...hé hey, schat, wat doen die lui daar, zeg ik zo. Thuis hadden we natuurlijk onmiddellijk achtergedaan... ...maar hier in land hoef je wel niks te schrikken. <laughs> hallo, hallo. Oh, mevrouw Korn Ko. is het ja? Heeft Stan het niet gezegd? Stan, heb jij de heren onze naam niet gegeven? Jawel, jawel. Maar... Ja, een visitekaartje, kom. Het is niet waar, hè? Ja, ik heb succes. Hm. Het is je dagje wel. Je hebt ook al bijna niks aan. Ja. Hm. Mooie kimono. Alsjeblieft. Nou, je staat alles op. Adres, telefoon, fax en neem mailadres adres natuurlijk. Ja, dank u wel. Spannend, hè? <laughs> neetje, Komen we voor één keer naar België en dan maken we zoiets mee. De kinderen worden dol als we hen straks ons avontuur vertellen. Nou, ze waren dus met twee. De gangsters dan, hè? Of heeft Stan jullie dat al verteld? Jawel. Oh. Met twee, ja. En de ene een meter negentig ongeveer. Zeker. Slank, blond, half lang haar. Volle ringbaard in een bril met dikke glazen. Bodems van jempels. En hij liep op grimpies. Hij deed druppels in zijn ogen. Maar zeker een zekere medicijn. Hij zag er ook een beetje ziekelijk uit. En de andere? Ja, de andere, hoe zou ik die beschrijven? Einstein. Je hebt het nog gezegd toen we ze bezig zagen. Dat was nou net aanstaan. Ja, dat zei je. Dat haar, begrijpt u. En die diepe wallen onder die waterige hechte ogen. Hij moet hoogstens een meter zeventig geweest zijn. Hij liep wat voorovergebogen. Iemand die veel in de buitenlucht is met een prachtige tents. Ja, inderdaad. Helpt het jullie zo'n beetje? Uh, absoluut, absoluut. Mogen we morgen een tekenaar sturen? Een tekenaar? Ja, om compositiefoto's te maken. Oh, ook dat nog leuk, zeg. Oh ja, hoor, dood. Het echt. <laughs> Jezus. Ja, dat smaakt. Oké, okay, Guido, zullen we zijn een rand opmaken? Ja.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 Wat raar lijkt, kan mogelijk heel doortrap bedacht zijn. Ah, ah, een terrasje aan het doen, heren? Mevrouw, de substituut. In eigen persoon. Uh, enig bezwaar dat ik er kon bijzitten? Uh, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Oké. Dat is ook een toeval. Ik wil zeggen dat u ons hier vindt. Uh, niet echt, commissaris. Uh, ik heb mijn bronnen, ziet u. De Houwerstraat. Misschien. Uh, in elk geval iemand die mij onder andere kon vertellen... dat L'Estaminé uw standcafé is. Onder andere... Als je met iemand moet samenwerken, kun je maar best goed geïnformeerd zijn over hem. Vindt u ook niet, meneer de commissaris?